Brief aan Ongel -Pierre. Dag Ongel Neemt mij niet kwalijk, maar ik heb je lang niet meer geschreven. En het komt mij voor dat jij daar misschien wel bezorgd over zou kunnen zijn. Daartoe is echt geen aanleiding, want jij hebt mij vandaag hier gebracht om over je werk te spreken. De passie van een man en het beeld. Jouw levenswerk. De cinema. Daarom vraag ik de toehoorder nadrukkelijk de opeenvolgende tekstfragmenten in een zelfgekozen positie te rangschikken, zodoende kan ieder voor zich een eigen mosaïek samenstellen waarvan de deeltjes elk afzonderlijk zich nauwelijks zouden kunnen verantwoorden. Na het toepassen van dit procedé wijs ik de toehoorder erop dat alleen de tijd, nog een ronde draad kan zijn of een lopende band waarop deze chroniek zichzelf verhevigt of anderzijds zichzelf als mysterie stuk slaat. Het beste theater speelt zich nooit af op de scène maar in de hoofden van de toeschouwers. Schrijven balanceert altijd op de grens van weten en niet weten en wordt daardoor een handeling van verbeeldingskracht. Woorden ontsnappen aan opgelegde betekenissen en ze gaan hun eigen leven leiden. Ze zijn niet langer representatief, maar affectief. Ze werken op de zenuw, zoals kunst direct inbrengt op het zenuwstelsel, zonder een omweg te maken via het intellect. Zo ook was jouw cinema, Cinema Elisabeth, een van de dominante landschappen van mijn jeugd. Een theatrale wereld die echter direct inwerkte op mijn gemoed, zonder een onmeg te maken via het verstand. Een landschap dat zich met niets anders liet vergelijken, zo uniek sprak het voor zich. Een bel rinkelt plots. Scherp en gierend. In de kleine corridor vriend het van het leven. Een immens wachtende rij die uit verschillende niveaus is opgebouwd, komt er stond in beweging. Mensen die zich tegen elkaar aanwrijven en zich aneensluiten, telkens opnieuw, ze lopen in en uit tot de laatste, opgeslokt tussen de rest van de blauwe schaduwen, wegdook in de duisternis van dat filmisch universum. Dat jij hem voorlegt, avond na avond. Wat ons echt na aan het hart ligt, dat kan je in het gunstigste geval alleen maar omschrijven. Wat dus heel letterlijk betekent, er omheen schrijven. We hadden misschien elkaar moeten treffen in die machinekamer, zoals Salvatore en Alfredo uit Cinema Paradiso. Het zou er niet wat onwennig zijn nu. Je zaags projectoren en de rest van je apparatuur werd er onlangs ontmanteld. Leian heeft daartoe haar toestemming gegeven. Na al die tijd. Met pijn in haar hart. Uiteraard. Of wat dacht je? Bekom je daar nu verder niet over? Persoonlijk vind ik dat haar beslissing juist is genomen. Weet je nog, Jij? Er heerst nog steeds volop stilte in dat universum van je. Net boven ons een winkel, je kent het wel. Niets wordt er aangeraakt, tenzij met de hoogste graad van respect. Dit allemaal onder het waakzame oog van je dochter. Een prachtig vrouw. Neem deze machines dan maar mee, fluisteren ze me dikwijls zachtjes groen. Nee, nee, nee, nee dat niet, repliceerde ik dat eens opnieuw. Niet dat ik deel niet wou. Ik kon het simpelweg niet. Een stuk uit je lijf komen snijden om het ergens in een of andere domme, gezonder kamer op sterk water te bewaren. Nee, dat nooit. Ik vond dat de chroniek van de filmkunst, die jouw bevestigende levenspraktijk werd, absoluut elders moest worden bewaard. Hier, op deze plek, waar je passage in de geschiedenis tastbaar kon worden voor de latere generaties, op momenten wanneer wij er al lang niet meer zullen zijn. Hier kan je levensverhaal opnieuw geboren worden en zich uitstrekken, ver boven de normale alledaagsheid, ver weg van de simpliciteit van de taal, en de karakters die deze steeds bevolken. Voor mij ben jij reeds lang een mythe, een reus uit mijn jeugd. Mijn held van de fantasie en de creatie. Jij leerde mij hoe ik die andere ruimte moest denken. Een plek waar het niet zijn zijn werd. Ik begreep dat toen helemaal niet. En later werd dit gevecht tussen kennis en schijnkennis mij echter volledig duidelijk. De magie van het witte doek. Dat je ontsteld is opnieuw zo magistraal serveerde. Net daarachter lag Amerika. Alles de Hollywood Boulevard. De filmindustrie van de slechte smaak met soms Heel goede films. En dat allemaal in jouw zaal. Jouw cinema Elisabeth. Nogmaals, jij als cinematografisch architect van zijn tijd. Tussen de moraal van goed en kwaad. Jensuit van goed en beuze, volgens Nietzsche. De grote filosoof met de hamer uit dat land, waar hij zo graag je wijn ging proeven en ophalen. Dat nooit eindigende beeld. Van de renaissancemens in jou, verankerd in mijn gedachten. Dat kleine prutsje, ik, naast zijn nonkel, schrijver, schilder, filosoof, wijnhebber, reiziger, maatschappelijk rebel, levensgenieter, causeur, maar ook Ben Hure, Spartacus, Orson, Wallace, Mary Poppins, The Sound of Music, Warren and Harvey, Chaplin, The Marx Brothers, Marlon Brando on the Waterfront, The Atom with met Chao Heston, The Verboden Planet with Robbie the Rodent, Dracula, The Gandalf of Navarone, Gregory Peck, David Niven, Anthony Quinn, Irene Papas, Doris Day, The Tinge Bull, The Last Picture Show, with Sybil Shepard, River of No Return, Have a Garden, Lisbeth Taylor en Richard Buiten. Herbie, de Dolle Kever. James Bolt en zijn Goldfinger. De Pink Panther, Tsaiko. Dolle Westens, Tarzan, Wilde Aardbeien van Ingmar Bergman en de betere Film. Kermisbalds, bals van Moeder Hopland, Wil Dura, die kwam zingen en die uit respect voor Nocle Pierre bleef komen. Zingen. Mirjam heeft trouwens al zijn platen. De van Lisbeth. Onbetwist het eerste culturele centrum in Assen Avala Letter. Ons verleden blijkt zelden die betrouwbare gids zoals door ons weergegeven in een relatie. Ons verleden heeft nooit bestaan, zoals wij het herordenen in ons bewustzijn. Trouwens wat heet bewustzijn zomers waren steeds warmer dan ze ooit geweest zijn en winters een pak kouder, de sneeuw op zijn beurt veel hoger. De landschappen van onze jeugd, ze zijn voorgoed verdwenen. Nostalgie, geboren uit de lange kilometers pellicule van de ontelbare spoelen die minutieus tikkend hun verhaal als een eigen zin doorheen de kleine venstertjes van de machinekamer op dat witte door iets verderop de zaal insneden. Een momentopname voldoet niet meer. De herinnering aan dit alles zou je van begin tot eind opnieuw moeten herbeleven. Je zou je opnieuw moeten onderwerpen aan de magie van de aangekondigde seance. Van de met ijs gekoelde frisdranken tijdens de pauze, In de verte het genoezemoes van bij Caritas. Mijn nuovo Cinema Paradiso. Voor diegenen die hem nooit hebben gezien, een Italiaanse film 1989, geregisseerd en geschreven door Giuseppe Tornatore. De film heette oorspronkelijk Cinema Paradiso. Hoofdrolspelers vertolkt door onder andere Philippe Marais en Salvatore Cascio. De film werd een groot succes. Hij er wordt er velen gezien als een oerklassiker. Vooral de scène met de montages aan het einde van de film is veel vermoed. De film vertelt met behulp van flashbacks het verhaal van de terugkeer van de beroemde regisseur Salvatore naar zijn geboorte dorp de eerste keer sinds 30 jaar om de begrafenis van zijn oude vriend Alfredo, die de projector van de Cinema Paradiso bediende, bij te wonen. Alfredo had steeds als vaderfiguur voor Salvatore gediend. Hij denkt terug aan de Cinema Paradiso, waar Alfredo hem zijn liefde voor de film heeft bijgebracht. De film wisselt sentimentaliteit af met comedie en nostalgie met pragmatisme. Het toont de problemen van het opgroeien naar volwassenheid en heimwee naar de kinderspijt. Cinema Paradiso is ook een hulde aan een man. En de film. Ik. Wanneer begint de film op elkaar? Hij. Uh, direct jongske, uh, geduld. Ik. Mag ik dan hier door uh, dit venster uh, kijken? Hij. Ja, maar stil zijn en niet te veel bewegen, want anders ligt je van uw stoel. Stilte. Men wordt alleen het geluid van de projector, die zachtjes begint te zoenen. Hij. Het zal nu wel gaan beginnen. Zie je het? Ik, ik zie alleen cijfertjes die aftellen. Plots alles donker. Een vieslamp hangt aan de zonning en ontsteekt vanzelf als noodgenerator. Don vloekt. Vloekt de regeling te samen en herstelt de defecte filmband alsof er niets gebeurd was. Hij? Voilà! De mensen zullen niets gemerkt hebben. Zo rap ging het. Dat is de magie van de film. Ik. Shh, Don om te komen. Merci om al binnen, Voor alles. Ik vertrek binnenkort alweer. Het gaat je goed.